Kijk maar. Ja, en die eigenaardige groene weerschijn. Net gekleurd glas, hè? Ja. Je kunt het zo nooit uitgaan, hè? Nee, nee. Het zit zeker nog een meter dieper dan die Zeg, geef me die ring met die diamanten aan. Uh, alsjeblieft. Dankjewel. Wat ga je doen? Is kijken of ik een kras kan maken. En?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 Maar dat is onmogelijk, Matt. Tja, onmogelijk, hè? Maar we zien het toch met eigen ogen. Kun je de grond nog iets meer weghalen? Heel wel, commandant. Uw dienst slaafgraaf veilig. Zie je dat? Het lijken wel. Letters. Of vreemde tekens of zoiets. Een soort letters, ja. Heb jij... Heb jij enig idee wat voor letters? Hemeltje, nee, Matt. Dan nou ben ik nooit een kei geweest... in geschiedenis- of oudheidkunde. Nee. Bij mij laten ze geen enkel belletje rinkelen, Matt. Ze geven me een foto. Stel aan, alsjeblieft. Ja. Hoe laat heb het nu? Half acht. Half acht. Dan zal het niet zo lang meer duren of de hele meute nieuwsgierig en nieuwsjagers is hier geërreverd. Half acht. Met De injectie die ik gegeven heb, werkt hoogstens drie uur. Je moet het nou mee ophouden. Ja, ja, ja, ja. Nee, ik meen het, met. Stel je voor dat dit vreemde voorwerp ook jou in de macht krijgt. En dat je me straks een opdonder geeft. Oké, okay, oké. Okay. Ik schreeuw al mee uit. Dan als ik... Ik begin een stekende hoofdpijn te krijgen. De eerste symptomen, Matt. Ah, ja. Ah. Ik heb er warm van gekregen ook. Eén ding zou ik toch nog graag willen doen, vuil. Wat dan? Even de grond eromheen op diepte peilen. Met deze staaf. Hè? Huh? Oh ja. Ja, we beginnen een meter of twee verderop. Kom, help me even met dat ding in de grond te duwen, vuil. Oké, okay, Matt. Hier loopt het dus onder de grond door. Nog twee meter gaat het dan maar. Ja. Hier? Goed, oké. Okay. Uh, niets? Nee, niets, niets. Kijk maar, kijk. De staaf gaat helemaal de grond in. Er is dus geen weerstand meer. Dus het is in elk geval geen ononderbroken laag. Nee, in geen geval. Nou moeten we nog even aan de andere kant peilen en dan. Dat zal niet meer lukken, met. We krijgen bezoek. Ach, kijk eens aan. De sheriff een hoogst eigen persoon. Goedemorgen, dokter. Morgen, meneer Melden. Goedemorgen. U bent al vroeg op pad? Ja, ik hoor een en ander nog eens na te bekijken... ...voor het hier krioot van welkom en minder welkom gasten, Sheriff. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat ziet u niet verkeerd. Hoe gaat het met Smithy, Sheriff? Oh, die zal het wel redden, dacht ik. Hé. Hey, wat hebben jullie daar? Ja, ziet u dat? Een harde laag met een groenige glans. Hé, hey, mij. Zeg, dat lijkt er wel... Letters erover? Inderdaad, ja. Eigenaardig. Heel eigenaardig. Misschien een overblijfsel van de een of andere oude Indiaanse beschaving? Zoals van de Inka's? Wat dat steken? Lijkt me zeer onwaarschijnlijk, sheriff. Nou, dan zal het wel wat anders wezen. De hoge heren zullen dat wel voor ons uitdokteren. Wat bedoelt u daarmee, sheriff? Nou, gisteravond heb ik dit natuurlijk telefonisch aan mijn superioren gerapporteerd. Staande orders, begrijpt u wel. Als er iets gebeurt waarbij geen logische verklaring onmiddellijk voor de hand ligt... ...dan moet ik dat direct telefonisch rapporteren. Oh. Ja, ze schijnen dit nogal ernstig op te nemen in de hogere kringen. Een half uur geleden kwam dit telegram tenminste. Hier, kijk maar. Aschemen, oh, nou! <laughs> en ik die nog wel dacht dat de molens van de bureaucratie altijd zo traag op gang kwamen. Hmm. Ja. Vanmiddag komt er al een speciale commissie voor onderzoek namens het ministerie. En Zoals u verder kunt lezen, meneer Melden, dit vredige plekje wordt verboden terrein. Verboden terrein? Ook voor mij? Dat hebt u toch kunnen lezen? Toegang ontzeggen aan ieder die geen lid is van de speciale commissie voor onderzoek. Bent u lid van de speciale commissie voor onderzoek, meneer Melden? Ach, man, zo niet. Ik heb dit stuk grond gekocht. Het is van mij, mijn eigendom. Orders zijn orders. Ja, en mijn zuster lust ook geen spraatjes. Ik weiger mijn eigendom te verlaten, begrepen, Sheriff? Als je wilt, zet ik dat voor jouw op papier ook. Dit is toch verstandig, met Het. Wacht eerst hoe ze gaf. Praat maar met die mensen van die commissie. Het zal zo'n vaart niet lopen. Oké, okay, oké. Okay. Ik wil jou niet in moeilijkheden brengen, Sheriff. Je krijgt ook maar je orders. Maar wat doe je als er straks een zwemmerjournalist je neerstrijkt? Want dat gebeurt. Daar heeft u uw antwoord al, meneer Melvin. Een drie meter hoog hek met een dubbele prikkelgraafversperring. Als ik iets doe, dan doe ik het goed. Over twee uur staat die zaak overend en komt er geen muis meer door. Alhoewel, eh, als u het mij vraagt, blazen ze deze zaak verschrikkelijk op, hoor. Het is hoogstens een interessante historische vorm. Jullie laten er geen gras over groeien, merk ik wel, hè? Nou, heel veel succes, sheriff. We spreken elkaar nog wel betreffende overtreding en het eigendomsrecht of anders huisvredebruik. En de groet aan de commissie. Maak je toch niet zo kwaad, met. Het ja, is dan niet om met je veld te springen. De heren van Defensie ruiken iets. Nou ja, of Defensie er iets mee te maken heeft, weet ik niet eens. Maar dat zijn wel hun methoden. Oh ja, nou, onmiddellijk moet de brave burger zich erbij te houden en gehoorzaam zorgen dat jij uit de weg komt. Democratie, vrijheid, hm, vrijheid van berichtgeving. Ja, allemaal loze woorden. Je mag alles weten hoor, zolang de heren maar blieft. We zullen straks wel zien, met. Ja, ja, ja, we zullen wel zien, ja. Hoe is het eigenlijk met je hoofdpijn? Dat hm? is beter. Dat je fris met weer wat op. Hoe is het met die vier grondwerkers? Worden morgen geopereerd. Kom je ook? Allicht. Ah, en wat zijn je plannen voor dit moment? Snoot. Wat zeg je? Snoot zijn mijn plannen. Ach. Straks komt die speciale commissie, hè? En ik wil wedden om alles wat je maar wilt... dat ze onmiddellijk een persembargo op deze affaire gooien. Geld zwijgen? Goed. Maar dan heb ik een hele aardige verrassing voor petto. Over een uur of drie vier staat er op de voorpagina van mijn krant, de Tribune, met vette zwarte koppen en uitgebreid verslag over die geheimzinnige wauwput. Met foto's en al. Oeh, wat zullen ze op hun neus kijken. <lacht> <lacht> niet erg aardig van nee, je, ja, hè? ja, mijn vlak zal zoet zijn. Ik wil dadelijk mijn verhaal door naar de krant en hij brengt de foto's persoonlijk naar ze toe. Dat kost me wel een paar uur tijd, maar heb ik er klaar voor ogen. Als je er maar geen last mee krijgt, Met. Oh, daar ben ik verwend. Een goede journalist maalt daar niet om. Kom, we gaan maar naar binnen. Je choqueert je heel erg als ik je het vraag om met mee te ontbijten. Ontbijten? Ach, lieve, helemaal. Ja, het is pas acht uur in de morgen. Nee, Matt. Ik ben helemaal niet gechoqueerd. Wel hongerig. Fijn. Bestel jij dan vast het een en het ander, hè? Dan bel ik mijn kant op. Excuseer direct door, meneer Mellon. Oh, geen spraak ervan, jongens. Stik maar wel. Mijn naam is Williams van de Daily Express. Oh, En? Ik hoorde over die schietpartij waarbij die machinist misgewond werd. Nou, ik vermoed zit er heel wat meer achter deze zaak dan zo op het eerste gezicht van lijkt. Inderdaad, mijn jongen, dat klopt. Ga zitten. Dank u zeer, meneer Melvin. Maak je voorstellen aan Dr. Rayner, de bekende hersenspecialist. Hoe maakt u het, Dr. Rayner? Mathe. Vertel me nou eens eerlijk, meneer Williams. Wat verwacht u nou eigenlijk van mij? Oh, eerlijk gezegd? Ja, eerlijk. Eigenlijk alleen maar een botte weigering om mij meer te vertellen. <laughs> u krijgt alle bijzonderheden voor een sensationeel artikel van mij. Ja. De Daily Express, hè? De wereldkrant van Standing met een enorme oplage. <laughs> Ik zal ze helpen. Nou, neem me niet kwalijk, meneer Mellon, maar de manier waarop u mij ontvangt is om het zacht uit te drukken nogal ongewoon. U zult te zijn de tijd wel ontdekken waarom, mijn waarde collega. Collega? Bent u dan ook journalist? Nou, wel En wel van de Tribune. Daarom moet u me even excuseren, want ik bel eerst even mijn eigen klop op. De primeur wil ik nou eenmaal voor mezelf houden. Tot zo. Hm. Een rare snuiter. Vindt u? Ach, Ober. Zult u mijn ontbijt brengen, alstublieft. En ook voor meneer Melvin. Zacht gekookt eieren, toast, boter, uh, vruchten en koffie. Uh, wilt u ook iets gebruiken meneer? Williams. Ach, meneer. Ed Williams. Uh, koffie dan alleen graag. Nou, u twee weet wel wat hoffelijkheid is. Meestal krijg je alleen maar een grauw... De eieren worden koud met. Dank wel. En wat zei ze op de kamp? Het is van elkaar. Ze houden twee kolommen op de frontpagina naar van open en ik heb ze het verhaal al doorgepeld. De hoofdredacteur was reuze in zijn schik. Wat wil je in deze komkomend hè? Ze verwachten de foto's om tien uur, anders komen de cliché's niet meer klaar. Meneer Melden, um, u bent een bekend ex-astronaut. Uh, ja. Is er volgens u enig verband tussen dingen in de ruimte en het geheimzinnige voorwerp daar in de grond? Misschien, misschien wel. Oké. Okay. Als u niet stoort dat wij doorgaan met ons ontbijt, kunt u nu pen en papier wel tevoorschijn halen. Pas op, die kant is nog nat. Nou zeg, jij kunt wel een potje breken bij de redacteur van je. Wat een foto. Ja, mooi hè. En ze reserveren de eerste dagen de frontpagina speciaal voor mij. Onze hoofdredacteur is een man die geboren is voor zijn vak. Nog een echte. Die een neus heeft voor een goed artikel. Die, die, die raakt een onderwerp. Hij heeft me opgedragen om via alle wettige en desnoods minder wettige wegen. de gebeurtenissen rond de bouwput op de voet te volgen. Nou ja, het feit dat ik daar nog de eigenaar van ben ook. werkte in mijn voordeel natuurlijk. Zeg, hoe heb jij de morgen doorgebracht? Nou, Epstein. je weet wel, de beroemde hersenschirurg. is net gearriveerd. We hebben samen de patiënt onderzocht. We opereren morgenochtend. Morgenochtend? Mm -hmm. Oh, niet zo gecompliceerd hoor. Destructie van een paar zenuwcellen in het ontvangcentrum van de hersenen. Een schedelboering. dan verwijdering van de deficiënte cellen. Vervolgens opnieuw hechten van de zenuwen. En dat is eigenlijk alles. Oh, dat is eigenlijk alles. <laughs> Zoiets als een zekering die doorgeslagen is, weer met een draadje repareren. Mm -hmm. no? Die vergelijking zou je best kunnen trekken, ja. Was jij de rest van de morgen nog in de werk? Ja. En? Nog nieuws? Nou, nee. Oh ja, misschien toch. Als je het nieuw toont, tenminste. Er zijn een paar jeeps met militairen gearriveerd. Militairen? Ja. Met vlaggetjes op de spadborden. Oh, de heren met de gouden sterren en gouden balkendeurs. En dat zal wel, ja. Het ontvangstcomité voor de speciale commissie van onderzoek, denk je? Waarschijnlijk wel. Wij zullen straks eens een kijkje gaan nemen bij de bouwplaats, Ik moet erin, koste wat kost. Al is het op de bluftour. En ik ben toch zo benieuwd naar de middagedities van andere klanten. En ook de radio en tv zou ik eigenlijk wel eens willen aanzetten. Zeg, Nick. Toen jij je vanmorgen tegenover die knaap van de Daily Express liet ontvallen dat er best wel eens enig verband kon bestaan tussen jouw bevinding in de ruimte en dat ding daar onder de grond. Had jij daar een bepaalde bedoeling mee? Natuurlijk had ik daar een bepaalde bedoeling mee. Puur boze opzet van me. Mhm. Jij wou eventuele sensatieberichten een bepaalde richting opsturen, niet? Liefst op een dwaalspoor. Precies, dat heb jij heel goed geraden. Geheimzinnig ruimtevoorwerp gevonden. Dus de menselijke geest aan. de Daily Extra. Dit is de CBS met het laatste nieuws. In de staat New York bevindt zich een geheimzinnig voorwerp onder de grond. Verscheidene gevallen van geestestoornis ter plaatse heeft men hier reeds in verband heden te brengen. De bekende ex-astronaut Matt Melden is nauw bij het onderzoek betrokken. Volgens wel ingelichte bronnen betreft het hier een ruimteschip van onbekende oorsprong die zich daar in de grond heeft geboord. Eveneens werkt er aan dit onderzoek een zekere dokter Reiner mee, een hersenspecialist, zodat men zich zou kunnen afdragen. En hier is dan het allerlaatste CBS nieuws. In Amerika, in de staat New York, heeft men in een bouwput een geheimzinnige ontdekking gedaan, die in de pers al heel wat stof deed opbaaien. Het betreft hier een ongeïdentificeerd voorwerp dat volgens waarnemers een effect van verstandsverlies veroorzaakt bij iedereen die te dicht in de buurt komt. Het feit dat ex-astronaut met melden bij de zaak is betrokken geeft reden tot de veronderstelling dat het hier gaat om een voorwerp uit de ruimte. Onderreken dit programma voor een speciale pop -mededeling. Het is te gek, mensen. Het is te gek. In Valley Springs zit een ruimteschip. Want op de wel jawel, een ruimteschip. Zijn het marktbewoners, wie weet. Wie zal het zeggen? Alledereen, mensen. Alledereen gaat dat zien. Want gaan we ook daar met onze pop-tie. U mag niet verder. Sprengverboden toegang. Oh ja? Ja, keren die wagen maar weer en wegwezen. Ook als ik zeg dat ik de eigenaar van dit stukje grond ben. De eigenaar? Ja. Hè? Melden is de naam. Met Melden. Hmm. Hmm. Over een eigenaar staat ze met instructies. Moment, dan waarschuw ik de sergeant. Ah! dus u bent met Melden. Nou, dat noem ik nog een boffer. Waarom, sergeant? Zet u eerst die motorwagen af. Met Melden. De generaal wou u graag levend in handen zien te krijgen, meneer Melden. Bij voorkeur levend zelfs, want hij is vandaag in zijn meest bloeddorstige baard. Zo. Nou, en dan zou ik wel eens willen weten of die bloeddorstige gestemde generaal zijn vingers wenst te branden aan de wettige eigenaar van ditste grond. Want dat ben ik toevallig. Zo. En nou, vooruit, jij brengt me onmiddellijk naar die drie sterren stuk toe, of anders? Binnen. Met dit provisie, generaal. Laat het horen, sergeant. Ik heb hier meneer Meldum, generaal. Laat hem binnenkomen. U kunt naar binnen gaan, meneer Melden. Zo, zo. Daar hebben we meneer Melden in eigen persoon. De man die met al zijn gezwets in de kant een hoogst geheime operatie niet zo'n heel klein beetje in gevaar brengt, hè? Dat, dat is te zeggen. Generaal, ik. Uh, Oké, okay, sergeant, u kunt het wel alleen laten. Ik was dit wrakentje wel alleen. Generaal. Owe schooier, met melden. Zwierige gangster, kom in mijn armen.